10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. In de jeugdzorg en het speciaal onderwijs ligt het drank- en drugsgebruik... onder jongeren extreem hoog. Ook beginnen ze er op jongere leeftijd mee. Dat zeggen onderzoekers van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. De afgelopen drie jaar werden zo'n 3000 jongeren ondervraagd. Van de 12- en 13-jarigen in de jeugdzorg heeft 33 procent wel eens gebloot. In het speciaal onderwijs voor moeilijk opvoedbare kinderen 20 procent. Van de jongeren in het reguliere onderwijs heeft slechts 4% wel eens een joint gerookt. De onderzoekers zeggen dat de jongeren in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs vaker psychiatrische problemen hebben. En dat is een risicofactor voor het gebruik van drugs en alcohol. Ook zijn de jongeren gevoeliger voor groepsdruk en zijn ze minder sociaal vaardig. Ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven... moeten kunnen aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen. Het is een van de aanvullende maatregelen die minister Van Bijsterveld stelt... aan het geven van thuisonderwijs. Ook moeten de ouders een plan van aanpak hebben... en daarover advies vragen aan een extern deskundige. Minister Van Bijsterveld komt met de aanvullende voorwaarden... nadat een grote groep ouders in Amsterdam had aangekondigd... ontheffing voor het regulier onderwijs te zullen aanvragen... op grond van levensbeschouwelijke bedenkingen. De Kamer sprak zijn zorg uit over het recht op onderwijs dat ieder kind heeft, omdat er geen wettelijke plicht bestaat de kinderen vervangend onderwijs te geven. Vrachtwagenchauffeurs gaan tussen 11 en 12 straks actie voeren op de snelwegen. Ze zullen niet harder rijden dan 60. De Belangenorganisatie van Kleine Transportbedrijven, VERN, heeft de actie georganiseerd. De vern is tegen de inzet van goedkope Oost-Europese truckers. Transport en Logistiek Nederland is tegen de actie, omdat medeweggebruikers onevenredig hard zouden worden getroffen. Deze chauffeur die meedoet aan de actie, is het niet met TLN eens. Transport en Logistiek Nederland die vertegenwoordigt dus die grote bedrijven die al deze buitenlandse chauffeurs in dienst hebben. Maar ja, wij, wij hebben al jaren hier de problemen van. Het is al jaren heel erg moeilijk om en transporters dus ja die, die ene actie die nu eventjes. Uh, Plaatsvind. Dan is iedereen er misschien van bewust dat u er helemaal de verkeerde kant op gaat. Volgens Transport en Logistiek Nederland schaadt de actie het imago van de hele transportsector. Op het strand van het Zuid-Hollandse monster is een zeldzame baby schildpad aangespoeld. Het is een kemp schildpad en die komen normaal alleen voor in de Golf van Mexico... Volgens het zeedierencentrum Sea Life in Scheveningen had hij wondjes op zijn schild. Het schildpadje, die door zijn verzorgers Flip genoemd wordt, weegt nog geen 2 kilo en is 35 centimeter lang. Als het schildpadje weer op kracht is gekomen is het de bedoeling dat hij op eigen kracht terugzwemt naar de Golf van Mexico. Dan is weer nog regenachtig. Vanmiddag nog een enkele bui, maar ook af en toe zon. Temperatuur 7 graden in het oosten en een graad of 9 aan de westkust. Morgen wordt het een onstuimige dag met veel wind en regen. En met gemiddeld 9 graden is het wel vrij zacht. Als je nog beter wilt worden van je gezonde leefstijl, profiteer dan met duizenden andere vegetariërs van collectieve korting op je zorgverzekering. Kom snel naar vegapolis.nl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 Sven Kokkelman. Pensioenfondsen Treuzel Niet Langer gaan volgend jaar korter op de uitkering... pleidooi van een pensioendeskundige. Unieke historische oorkonde, namelijk die van het Vredesakkoord... Hoekse en Kabeljauwse Twisten, is nu overhandigd aan het Nationaal Archief. Ook op de Nederlandse gemeenschap in Christchurch... hebben de aardbevingen een zware wissel getrokken. We zijn er nog, ja, we gaan ook niet weg. Ik bedoel, we blijven wel in de rotzooi en de stof... En het ochtendhumeur van Henk Westbroek, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. Pensioenfondsen moeten nu kortingen aankondigen. en vanaf april 2% van de pensioenuitkeringen inhouden. De dekkingsgraad is namelijk te laag om nog langer te treuzelen. zegt Jean Vrijns. Die is hoogleraar beleggingsleer aan de Vrije Universiteit. en voormalig directeur vermogensbeheer van het grote pensioenfonds ABP. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de situatie zo dramatisch? Nou, de situatie is inderdaad behoorlijk slecht. Uh, de dekkingsschade zijn laag. Uh, de vooruitzichten zijn, uh, voor de, uh, zijn onzeker. Uh, de rente is nu 2,7. En natuurlijk hoopt iedereen dat die volgend jaar hoger is. Maar het kan volgend jaar ook weer een half procent lager zijn. Ja, en dan heb je dus minder inkomsten dan, in kas als pensioenfonds. Nou, niet alleen, niet alleen minder vermogen in kas... maar dan is het nog moeilijker om je verplichtingen aan te komen. En uh, ja... Dat weet je. Hè. Je weet dat de toekomst onzeker is. Je weet dat je in absolute zin te weinig vermogen hebt. Ja. En dan ligt het voor de hand om uh, nu te gaan korten. Ja. Het uw voormalige werkgever, ABP, heeft uh, aangekondigd... dat uh, de dekkingsgraad in november is blijven steken op 94 procent. Ja. Dan denk je, nou, zo dicht zit dat niet uh, van de 100 af. Zo ver zit dat niet van de 100 af, valt misschien nog mee. Uh, nou ja, Nou 100 is uh, overigens niet het minimum. Het minimum is 105, dus ja. je zit... Uh, een stuk onder. Je zit ook onder het herstelplan wat je eerst hebt afgesproken. Uh, en het punt is, uh, als je te lang wacht en het is volgend jaar nog lager... dan moet je opeens dramatisch gaan korten. Nou, om dat te vermijden is het veel verstandiger dan een kleine stapjes te doen. Uh, nu 2 Als het volgend jaar meevalt, mooi. Hoeft volgend jaar niet te korten. Volgend, valt het volgend jaar tegen, moet je nog een keer korten. En Beter is dat een kleine stappen te doen dan één keer een grote dramatische stap. Ja. Maar, maar er gaan nu toevallig net heel veel babyboomers met pensioen. Dus het gaat om grote groepen mensen. Eh, en iedereen is bang voor koopkrachtverlies. En de consequenties daar weer voor, van de, voor de economie. Als de consumenten niks meer gaan uitgeven. En zeker die groep niet. Toch een vrij vermogende groep door de bank genomen. Dan, eh, dan hebben we met z'n allen een veel groter probleem. Dat is zo'n beetje de redeneertand van eh, een aantal politici. Uh, ja, maar als dit echt toe leidt dat het vertrouwen van jongeren in pensioenfondsen afneemt, omdat er uh, het gevoel bestaat dat het geld wordt uitgekeerd wat van hun is, en, en zij nog meer gaan sparen of meer gaan sparen, dan leidt dat ook tot minder consumptie. Ja. Uh, het is, uh, en mijn voorstel om het geleidelijk te doen, heeft ook het grote voordeel dat mensen eraan kunnen wennen. En dat je dus ook geen schrikreacties krijgt. Ja, maar uh, 2% minder? Is dat, uh, is 2 dat... minder is voor een gemiddelde pensioentrekker... minder dan 1 koopkrachtverlies, omdat de AOW op peil blijft. En om hoeveel geld gaat het dan gemiddeld? 20, nou, zo'n 200 euro, 20 euro per maand, zeg maar. Per maand. Ja. ja. Maar goed, niet iedereen zit even ruim bij af, zal ik maar zeggen. Dus voor sommige mensen is dit toch behoorlijk... Uh... Uh, ik zal niet ontkennen dat we in barre tijden leven. Ja. Zeker. Maar u zegt, het kan niet anders. Het kan niet anders. Een pensioenfonds uh, heeft... Uh, verplichtingen naar al zijn deelnemers, naar zijn bejaarden... naar de uitkeringsgerechten, naar de actieve deelnemers. En moet over een lange periode zorgen voor een gezond beleid. En er horen duidelijke en harde spelregels bij. Ja. En als je die hebt afgesproken, moet je je daar aan houden. Ja. En als er een tekort is, moet je dus gaan korten. Ja. En dan zegt iemand die met pensioen is... ik heb mijn hele leven lang een premie gewoon keurig afgedragen... via mijn werkgever, en nu ben ik aan de beurt om het te incasseren. En dan hadden die fondsen maar beter op de centen moeten letten. Uh, ja, dat uh, uh, begrijp ik. Dat is heel begrijpelijk. Ik, ik begrijp die teleurstelling ook. Het, het nagen van... Uh ons pensioenstelsel is dat we in hoge mate afhankelijk zijn... van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Van de hoogte van de rente, van de, van de beurskoersen. En met name van die hoogte van de rente zit niet mee. En, een tweede ding wat er ook bij speelt... is dat we veel langer leven dan vroeger. En dat betekent ook dat we veel meer geld nodig hebben. Ja. En dan heb je wel meer geld in kast dan je ooit gedacht had. Maar je verplichtingen, dus wat je nodig hebt, stijgt nog veel harder. Ja. En eh, Dat zijn allemaal tegenvallers. En eh, ja, dat zijn tegenvallers, risico's die groter zijn dan we ooit gedacht hebben toen we met dit stelsel begonnen... Hè, wat gebaseerd is op kapitaaldekking. Ja. Maar we moeten de realiteit toch onder ogen zien. Ja, dit ik, is de realiteit. Het kan niet anders. Zo is dat. Maar de minister-president, Mark Rutte, zegt zo ongeveer iedere vrijdag... bij zijn persconferentie... wij hebben het beste pensioenstelsel ter wereld. Ja, uh, dat, dat, is hij, dat, is, dat is niet alleen Rutte. Dat, dat zegt uh, de hele pensioenfondsenwereld. Uh, en hij zegt er een beetje na. Is dat zo? Ja en nee, we hebben een goed pensioenstelsel... omdat het uh, een hele brede dekking heeft. Dus veel mensen zijn aangesloten. Hè, waardoor er dus in ieder geval tijdig bespaard wordt op pensioenen. Ja. Het tweede punt is dat het uh, een tamelijk genereus stelsel is. Hè. Het is een vrij hoog pensioen waar je voor kunt sparen. Ja. Uh, maar er staat tegenover dat het een hele grote afhankelijkheid... van de kapitaalmarkt heeft. Ja. En juist woorden... op het punt hè, waar die... Waar die waar je vermogens, de gespaarde vermogens, bijna maximaal zijn... treft ons een kapitaalmarktcrisis het hardst. Ja, en als die kapitaalmarktcrisis waar we nu middenin zitten... als die niet binnen, um, laten we zeggen, een jaar wordt opgelost... en als dit blijft dooremmeren... wat betekent dat dan voor de gemiddelde pensioenuitkering? Elk jaar 2% eraf? Nou, dat zou een tempo kunnen zijn. Ja, dan zou je een, een tijd kunnen hebben dat je 2% per jaar uh, omlaag gaat. Dat, dat is niet uit te sluiten. Maar goed, als je... uh, anderzijds... Ik moet ook niet overdreven somber zijn. Ik, ik, ben niet, ik verwacht niet dat deze crisis uh, volgend jaar opgelost is. Maar om nou ervan uit te gaan dat over een periode van 10 jaar alleen maar het krimp zal zijn... dat lijkt me uiterst onwaarschijnlijk. Ja, maar goed, dan heb je in ieder geval een paar jaar inkomensverlies. En als het 200 euro gemiddeld per maand uh, is voor een pensioengerechtigde... en dat is jaar op jaar zo, dan kom je snel bij de 1000 euro per maand uit. In, een, in, een, in een heel slecht scenario zou dat... Uh... Kunnen gebeuren, ja. ja nou, nou, als je, je nu van je pensioen uh, ja. geniet... dan schrik je je de van dit soort cijfers natuurlijk. nou ja, des te meer reden om er heel duidelijk over te zijn... en niet te proberen om, om, om de pijn maar naar voren te schuiven. Hè? Ja. Want dan wordt het alleen maar erger als je echt moet ingrijpen. Zou ze naar u luisteren, denkt u? Nee, ik verwacht dat niet. Uh, ik verwacht dat men zich volledig uh, keurig houdt aan de wettelijke regels. Ja. En die betekenen dat pas, ik dacht op zijn vroegste in 2014 gekort moet worden. Ja. Uh, en dat men er eigenlijk op hoopt dat men voor die tijd de regels veranderd heeft. Ja, en als dat uh, zo is, wat u voorspelt, wat is dan de consequentie op de langere termijn voor die pensioenfondsen? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Dat hangt precies af van wat er gebeurt in die, in die financiële markten. Ja. Als er herstel komt, dan is die, dan is die consequentie heel nou goed, gering. Uw redenering als, is net, je moet het volgend jaar gaan doen... om straks te voorkomen dat je ingrijpendere maatregelen moet nemen. Als dus... het allemaal tegenvalt, ja. he, en dat is niet uit te sluiten... He, dan zou je, als je nu niets doet, dan nog ingrijpendere maatregelen moeten nemen. Juist. Dus in dat slechte scenario... Nee. Uh, en je doet niks... Nou, nee, nee laat het anders zeggen. Ja. Uh, het idee is... Uh, het wordt beter. Nou, dat vind ik een beetje optimistisch denken... want het kan ook slechter gaan. Ja. En het volgende is, en als het ook slechter gaat... dan veranderen we het systeem. Ja. En dan gaan we onze verplichtingen opnieuw berekenen. Ja. En dan kunnen we het weer een tijdje uitzingen. Ja. En ik vind dat allemaal nogal riskant. Ja. Het, het, het is... Met name voor jongere generaties want dan straks is de pot leeg als die mensen met pensioen te... Nou ja, en dat hoor je natuurlijk ook van jongeren klagen van. Er, ja. wordt, er wordt uh, uitgedeeld van ons geld. Ja. En als dat vertrouwen van jongeren in het pensioenstelsel verdwijnt, dan verdwijnt dus ook de basis onder ons collectieve systeem. Jean Fresh, hoogleraar beleggingsleer aan de VU en voormalig directeur vermogensbeheer van, van het grote pensioenfonds ABP. Ik dank u zeer voor uw komst. New Zealanders have woken to a tragedy unfolding in the great city of Christchurch. The earthquake that struck the Canterbury region in anderhalf jaar tijd wordt de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch getroffen door drie grote aardbevingen en duizenden naschokken. Hoe overleeft een stad zo'n ramp? Christchurch, today is the day your great Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland, Christchurch, After the Shock. Ja, ook op de Nederlandse gemeenschap in Christchurch... hebben de aardbevingen een zware wissel getrokken. Maar het leven gaat door, blijkt eerder deze maand... op het Sinterklaasfeest van de Nederlandse school. Reportage van Petra van Asten, oud cairo journalist en sinds 2,5 jaar inwoner van Christchurch. Het is gezellig druk op de jaarlijkse Sinterklaasfeering... van de Nederlandse Vereniging. Zon schijnt en de kinderen spelen spelletjes. Na schatting hebben tussen de 50 en 100 Nederlanders... de stad na de bevingen verlaten... Maar het lijkt erop dat de Nederlanders die hier nog zijn allemaal zijn gekomen. Kijk eens, Vinken, Wie is dat? We is Sinterklaas, Vinken, Zeg maar hallo. Kom maar zwaaien. Goed zo. Thank you for your welcome. It is so wonderful to see you. I heard so much about the terrible earthquake En I was very worried. But now you are all looking very happy and healthy. Congratulations for getting through it all. Toch een beetje vreemd hè, huh? Het toch een beetje vreemd? Het is toch een beetje vreemd, vooral dat het in Engels Rouline Roeline Kuijer, psycholoog aan de Universiteit van Christchurch. Ze onderzoekt de gevolgen van de bevingen op de Nederlandse gemeenschap. Heel veel mensen hebben natuurlijk bewust voor deze plek gekozen, immigranten. Als deze plek dan in één keer veranderd of kapot is, ja, wat doet het dan met je? Ja, ik denk dat dat voor veel mensen toch wel voor de nieuwe immigranten heel moeilijk is geweest. Omdat je dan toch moet besluiten van, ja, wat doen we nou eigenlijk? Blijven we, hier, blijven we hier of gaan we ergens anders naartoe? Vrijwel iedereen heeft toch gezegd, we blijven hier. En dat zijn toch redenen dat mensen zich toch al zo gesetteld voelen... en zich zo thuis voelen in kwastens, dat ze liever hier blijven. Kapotte stad op de koop toenemen. We zijn er nog, ja, we gaan ook niet weg. Ik bedoel, we blijven wel in de rotzooi en de stof... Maar het komt allemaal weer goed. Het wordt een mooie stad, denk ik. Dus we blijven positief. Zijn jullie heel erg getroffen door de bevingen? Ja, best wel, maar niet zo erg als andere mensen. Ik bedoel, we kunnen nog in ons huis wonen en um, we hebben alle voorzieningen weer terug. En, um, yeah. Maar om ons heen gaan mensen weg en dat, ja, dat is wel een beetje jammer. Even deze de twee krukjes. En doet u master erop? Wil u Franse master of Hollandse master? Graag gedaan, hè? Per week krijgen we misschien zo'n 200 Hollandse mensen. En, en die komen broketje eten, broodje haring en ook de Hollandse ingevoerde dingetjes. Like tai-tai op het ogenblik en de chocolade Ja, vele Hollanders die gingen weg. Ja. Wij hadden net een container van Holland en toen hadden we geen klanten meer. Hallo, Hallo. heet Maura. Maura. Maura. Ja. En mijn naam is Tamar. En ze zijn al 3,5 jaar in Nieuw-Zeeland? Uh -huh. ja. ja. En jullie spreken nog steeds Nederlands, dat is fantastisch. Wat je ziet is dat Nederlanders heel veel optrekken, heel veel praktische hulp, maar ook emotionele steun krijgen van uh, andere Nederlanders hier in Christchurch. Maar dat ze ook wel terugvallen op thuis. Uh, bellen met thuis, dus daar ook veel emotionele steun van krijgen. Maar dat gaat soms ook een klein beetje de andere kant op. Want er zijn, ook vrij... er zijn ook Nederlanders in het onderzoek die zeiden van... ja, de familie in Nederland die probeert ons terug te krijgen. Die vraagt van waarom gaan jullie niet terug? Want het is niet meer veilig in Christchurch. Dus dat is de andere kant. En dan maakt het het voor mensen vaak moeilijk om, uh, ja, om zich eroverheen te zetten... en door te gaan met je leven hier in Christchurch. Wij we we, we, we wel nee. Aan de oostkant van Christchurch. Dus daar viel natuurlijk een heleboel weg uh, direct. En ja, je merkt dat toch de, de, gewoon de simpele alledaagse dingen. Het zwembad is er niet meer. Het uh, duurde heel lang de winkelcentra voordat die weer opkwamen. En ja, gewoon de onrust natuurlijk ook. Um, mis je dan Nederland in dat soort dagen? Ja, <laughs> vooral familie. En ik heb er toen wel aan gedacht om misschien naar Europa terug te gaan. Maar ja, allemaal oh het al. Ja, en ook hoe verkoop je huis na de aardbeving? <laughs> dus we dus hebben toch besloten om te blijven. En nu begint alles weer te normaliseren. En dan, als de zomer eraan komt, denk ik: oké, okay, dat is toch wel leuk hier. <laughs> Deze kleding zijn er wel een beetje te heet. Maar ja, Sint-Nicolaas in een. Uh... Badkostuum, nee dat gaat niet hè, dat gaat niet. Uh, onze doelstelling is om uh, de kinderen, die moeten Nederlands kunnen spreken als ze bij ons op school komen. Dat moeten we dus Japans. Nou kom op, je rol als Nederlandse vader op en ga meer Nederlands spreken. de Beer, jij bent uh, voorzitter van uh, de Nederlandse school. Hoe groot was jullie school voor de aardbeving? We met 45 aanmeldingen. Ja en daar heeft de aardbeving natuurlijk wel uh, een hoop uh, goed in het eten gegooid. En hoe is het dan van zaken nu? De stad van zaken is eigenlijk heel erg goed. En uh, wat ons zeer verheugt natuurlijk. Uh, we hebben nou, bijna zeker een, een nieuwe locatie. En uh, weer genoeg aanmeldingen om uh, een uh, onderwijsres aan te nemen. We hebben subsidie nu voor 18 kinderen. En uh, we gaan er weer een, een bruisende school van maken. Morgen in Christchurch, after the shock... bewoners kunnen per bus het zwaar getroffen centrum van de stad bekijken. En dat is soms behoorlijk confronterend. Voor mensen die echt helemaal... Uh, van streek waren, van, die hadden mensen verloren. Dat is morgen. En vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Het karo.nl Straks vredesakkoord Hoekse en Kabeljauwse twisten. Nu officieel naar het Nationaal Archief. Maar eerst dat ochtendhumeur van Henk Westbroek. Tell me lies, tell me sweet little lies. Gisteren kocht ik een boek dat ik met rode oortjes en aangename verbazing in één ruk uitlas. De schrijver heet Jan Henk van der Velde en het boek heet Iedereen liegt, maar ik niet. Het heeft als ondertitel De waarheid over leugens leuk gevonden. Nog leuker is dat de schrijver een zogenoemde liegladder met zeven treden bedacht en met voorbeelden uit de wetenschap, de reclame, de politiek, zijn eigen juridische praktijk, maar vooral met voorbeelden uit onze alledaagse werkelijkheid volstrekt helder maakt dat iedereen dagelijks op de onderste drie treden van die liegladder in wankel evenwicht staat te balanceren. Soms liegen mensen met de beste bedoelingen voor een ander. We gaan jouw verjaardag in alle rust lekker met z'n tweetjes vieren... werd op verzoek van de jarige ik plechtig beloofd door mijn vrouw... die ondertussen bezig was een massale surprise party te organiseren. Soms liegen we ook met de beste bedoelingen voor onszelf. Om mijn privacy te bewaren beweerde ik pas... heerlijk weekend achter de rug... Waarom zou ik tenslotte aan een vage collega uitleggen... dat ik het hele weekend met mijn vrouw heb lopen ruzie, omdat ze een verrassingsfeest voor me had georganiseerd? Dat had je niet mogen doen. Loog ik met een stalen gezicht op dat feest tegen een vriend... die mij een peperdure eerste druk van een zeldzaam boek schonk... waar ik dol en dol blij mee was, maar ik wou niet hebberig overkomen. Dat had je echt niet hoeven doen... Veel leugens vinden wij allemaal acceptabel. Denk aan de grote Sinterklaasleugen of de leugen van de huizenkoper, die net doet alsof een woning hem niet bevalt om de koopprijs te drukken. Andere leugens vinden we verachtelijk en die staan op de bovenste drie treden van die liegladden. Ik heb iedereen liegt, maar ik niet in één ruk uitgelezen, vertelde ik zojuist. Helemaal niet waar. Want ik heb er twee dagen over gedaan. Maar deze leugenachtige overdrijving is een algemeen geaccepteerde... als ik u ermee duidelijk wilde maken dat het boek goed is geschreven... makkelijk wegleest en uw eigen zelfbeeld corrigeert. Het was dus wel een leugentje, maar om uw best wil. Henk Westbroek morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Just... Yes. vijf voor half elf dames en heren. Het Nationaal Archief krijgt vanmiddag een uniek 500 jaar oud vredesdocument in handen. Het gaat om de oorkonde waarmee officieel een einde kwam aan de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Weet u nog? dik de Boer, goedemorgen Goeiemorgen. emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis. En de gullegever, waar hebt u het opgedoken Door een heel bizar toeval. Uh, 17 jaar geleden in Parijs. 17 jaar geleden in Parijs. Ja. Dat vraagt om iets meer tekst. Ja, het, het was een, eigenlijk zo'n toeval dat je je niet kan voorstellen. Ik ging op bezoek bij mijn dochter, die daar als au pair werkte. Daar lag de gouden gids van Parijs, die net aangekomen was. Ik bladerde daarin, want historici doen dat nou eenmaal. En vond een adres van een man die zei dat hij postzegels en oude documenten verkocht. Die belde ik op met de vraag, God, heb je misschien ook middeleeuwse documenten? Want ik ben voor mijn vak bezig om een verzamelingetje op te bouwen voor de colleges. Nou, zei hij, ik heb een heel groot stuk perkament met heel veel namens van personen en plaatsen van 24 december 1509. En toen dacht ik, hè? 24 december 1509, dat is de dag... waarop de Hoekse en Kabeljauwse twisten tot een eind komen. Eh, dat wist ik toevallig, omdat de week daarna iemand bij mij daarop zou promoveren. Ah. Dus ja, dan heb je dat in je, in je, in je geheugen zitten. Ja. En, en ik wist dat dat origineel daarvan kwijt was. Ja. En toen dacht ik, nou ja... Dat kan toch niet waar zijn, maar lang verhaal kort, het was waar en uh, ik heb het toen gekocht. Gemeld aan het Nationaal Archief dat ik het had, want die wilde het zelf niet kopen, want ze kochten uit principe geen archivalia, want dat uh, bracht maar een foute markt tot ontwikkeling. Ja. ja, en nu ik met emilitaat ben, heb ik gedacht, nu moet het gewoon maar echt naar waar het thuis hoort. Ja, Enige idee wat u ervoor hebt betaald eigenlijk? Uh, het, het, is iets, het was iets van ongeveer 500 euro. Het waren toen nog uh, Frans en Gulders, maar dat is het geweest ongeveer. Ja. Oké, okay, nou dat is ook niet verschrikkelijk veel geld... voor zo'n uniek historisch document, zou ik zeggen. Nee, absoluut nee. niet. Nee. Uh, uh, nog even uh, om het geheugen op te frissen. Die Hoeks en Kabeljauwse twisten, Dat is zo'n beetje de laatste grote burgeroorlog in Holland en Zeeland. Hè, van uh, 1350 tot 1490. Dat klopt, dat is een soort van veenbrand geweest... die anderhalve eeuw gewoed heeft in die samenleving. En eh, daar ging het eigenlijk in het begin om de vraag... wie accepteer je nou als vorst over Holland en Zeeland? Heb je een vooral diets- of Nederlandstalige vorst voor ogen... of een wat meer Fransstalige? Nou, daaromheen groepeerden zich allerlei facties... Uh, hoge edelen die stonden aan de ene kant, de hoekse kant, uh, de steden. En de lage adel stond uh, in grote meerderheid aan de kabeljauwse kant. Ja, en als je dan eenmaal partij gekozen hebt dan blijft dat voortwoekeren, laait zo nu en dan op als zo'n veenbrand. En eh, dat heeft ook tot belegeringen geleid, echte veldslagen, oorlogen... tamelijk grote hoeveelheden slachtoffers tot ja. het eind van de 15e eeuw. En dat wordt dan met dit akkoord wordt het uiteindelijk eh, strijdbel begraven. Ja, to toch een tamelijk cruciale periode die 140 jaar... dat die Hoekse- en Kabeljauwse twisten hebben geduurd... voor de ontstaansgeschiedenis geschiedenis van Nederland. Hè? Absoluut. Ja, en dan had u dus dat document al die tijd in uw bezit. Lag dat in een kluis bij u thuis of uh, ging u ermee op de fiets naar, uh, naar de college? banken. Dat laatste, ja hoor. Ik, kijk, uh, <laughs> ik, ik vond uh, juist het doel was om studenten vertrouwd te maken... met die fascinatie van originele documenten. Hoe ja. ziet dat eruit? Ja. Kan je dat ook echt aanraken? Ja. Kan je het leren om dat te lezen? En ja. dat heeft telkens gewerkt. Want het, het is een stuk perkament van de pak een beet 2 meter bij, bij 70 centimeter. Echt een gigantisch stuk ja. aan elkaar gelijmde geit. En, uh, en dat is natuurlijk een, een prachtig object om aan je studenten te laten zien. Ja, maar wel met handschoentjes nee. Neem ik aan toch? Of, uh, nee, met hoor, je nee, nee, nee, nee, nee. Daar, daar, daar doen heel veel indianen verhalen over de ronde. Ah. En de, de laatste inzichten zijn dat, kijk, tenzij ze er met mandarijntjes op gaan zitten knoeien en dat zuur gaat uitbijten. Maar ik vond dat ja, ze konden het gewoon aanraken. Juist. En nu uh, ligt het dus uh, vanaf vandaag bij het Nationaal Archief. Kunnen we het allemaal aanraken en zien? Uh, ik neem aan dat het uh, zo nu en dan wel tentoongesteld wordt. En zoals alles in het Nationaal Archief, als het materiaal geen schade leidt, uh, kunnen geïnteresseerde onderzoekers het ook echt bekijken. Juist. En ik weet niet uh, wat het Nationaal Archief ermee gaat doen. In elk geval weet ik wel dat het in de kluis gaat. En dat is misschien na die 17 jaar dat het bij mij heeft gelegen wel beter. Mm -hmm. uh, maar het, het is nu publiek bezit. Juist, en u bent de gullegever, Dick de Boer. Vanmiddag gaat het officiële document dus naar het Nationaal Archief. Hartelijk dank voor uw tijd. Heel graag gedaan. Het is half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op KRO.nl. En ik hoor hem al in de verte. Prem. <laughs> Goedemorgen. Ja. Goedemorgen Sven. Ik zit hier met Kees Segers uh, en uh, Dirk Jan de Bruin. Dat zijn twee internetondernemers die echt... Uh, ik, ik ben de oudste in het gezelschap, maar de armste. Want zij zijn allemaal, uh, geloof ik, uh, meervoudig miljonair Dirk Jan. Ja. Ja, en jij Kees? Ik niet, ik ben enkelvoudig. <laughs> en luisteraars, het, het is zo grappig, want dan komen ze binnen... en nemen ze al de hele bus over. We gaan het hebben over internetbedrijven Sven... die wanneer ze worden opgekocht door conglomeraten... heel vaak kapot lijken te gaan, met als laatste... Voor Hypes, hoe komt dat? Wat kan je eraan doen? En uh, het zijn echt van die twee alternatieven. En nu vroeg ik me af, Sven, wat heeft de Jan van de Putte aan? Slippers of weer schoenen oh. met gaatjes? Uh, ik kan het niet goed zien, Prem. <laughs> het is donker onder de tafel. Ik, weet het niet, ik ben er ook niet, oh. Prem. Het is iemand anders vanmorgen. <laughs> Luisteraars, hier is de tropische stem van Jan van de Putte met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Veel jongeren in de jeugdzorg en in speciaal onderwijs gebruiken drank en drugs. Volgens het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht is het gebruik onder de jongeren 20 tot 33 procent. In het reguliere onderwijs is het 4 procent. Ouders die hun kinderen thuisonderwijs willen geven... moeten kunnen aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen. Het is een van de aanvullende maatregelen die minister Van Bijsterveld stelt... aan het geven van thuisonderwijs. En ook moeten de ouders een plan van aanpak hebben. Truckchauffeurs houden zometeen tussen 11 en 12 een langzaam actie op de snelwegen. Ze gaan 60 rijden uit protest tegen het toenemend aantal chauffeurs uit Oost-Europa. Die werken goedkoper dan Nederlandse chauffeurs. En dat kost banen, zegt de truckersorganisatie Vern. En op het strand van het Zuid-Hollandse Monster is een zeldzame schildpad aangespoeld, een camp-schildpad. Die komen normaal alleen voor in de Golf van Mexico. Hij zit nu in het Zeedierencentrum Sea Life in Scheveningen en hij heet Flip. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 NTR. Remtime. Time. Rem Het is van alle tijden. Een klein nieuw bedrijf de markt en wordt vervolgens opgekocht door een veel groter bedrijf. Soms gaat het heel goed, maar heel vaak niet. Dan blijkt het grote bedrijf er niets van te bakken en sterft de nieuwe lood aan de stam langzaam uit. De oprichters lachen, want zij hebben hun zakken vol met geld. Vooral bij internetbedrijven lijkt dit te gebeuren met als laatste voorbeeld Hives. De Telegraaf Mediagroep kocht Hives voor 43 miljoen euro... en nu lijkt het alsof Hives de slag aan het verliezen is. Hoe komt het dat als conglomeraten kleine bedrijven overnemen het zo vaak misgaat? Heeft u luisteraars ideeën of inzichten? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Kees ja, sorry dat ik het zeg, de broer van de zeer aantrekkelijke goede acteur Chris Zegers, internetondernemer, onder andere oprichter van nu.nl. Klopt bij analyse dat het vooral bij internetbedrijven vaker slecht dan goed gaat, na overname? Mm, nou, ik, ik weet niet of dat klopt. Er zijn er ook heel veel voorbeelden waarbij het uh, heel goed is gegaan. Noem een paar. Nou, startpagina bijvoorbeeld. Dat is van Dirk-Jan Drenk. Dat gaat volgens mij lekker door. Precies. <laughs> ja, en, <laughs> en, en, en, en, en Markplaats. Markplaats is ook ja. een mooi voorbeeld. Dat is overgenomen door eBay, eBay. klopt, ja. Maar eBay was al een bedrijf in dezelfde uh, uh, soort bedrijvigheid als Marktplaats. Dat is waar. Ja, dus het gaat erom dat als een ander conglomeraat zo'n bedrijf overneemt... dat het goed gaat. Ja, en ook een beetje wat heel belangrijk is... Wat voor, uh, hoe kijken mensen tegen andere grote bedrijven aan? Telegraaf wordt niet zo mooi tegenaan gekeken. He, Wim de Bie zat bij Hives. Ja. En toen hij hoorde dat Telegraaf Hives opnam, uh, overnam... toen heeft hij gelijk gezegd, nou, ik ga weg. Ik ga niet uh, voor, voor de Telegraaf werken. En zo waren er meer. Dus het hangt ook een beetje vanaf wat voor partij het overneemt. Ja, en Kees, als je dan kijkt, want jij hebt nu.nl verkocht voor. Nee, dat is een tijd geleden al. Ja, ja. Aan, aan wie heb je het verkocht eerst? En Sanoma is dat geweest. Nee, het is eerst via NU en dat is uiteindelijk Sanoma Ja, geworden. precies. Ja, ja. en toen toen je het verkocht, zag je dat gebruikers dan dachten, nou, via NU, dat vind ik geen lekker bedrijf, dus dan uh, ga ik er niet meer mee bemoeien. Volgens mij is, daar, is het alleen maar gegroeid sinds wij het uh, verkocht hebben. Het is alleen maar beter gegaan. Ja. En heb je voorbeelden van waar het slecht is gegaan? Ja, ilse.nl. Dus ja. zoekmachine. Ilse.nl is nummer 1 van Nederland geweest. Ja. Um, overgenomen door VNU, wat nu Sanoma is. Voor de duidelijkheid en... voor de luisteraars die helemaal niet weten wat internet is, Ilse is, was een soort voorloper van Google. Of ja, via Google in, in, in Amerika en in Nederland. Ilse, ja. en die was razend populair. Ja, ja absoluut. Ja. Absoluut. En toen? Nou, toen is het gewoon in elkaar gezakt. Ja, Ik denk door twee redenen. Als een groot bedrijf zo'n klein internetbedrijf koopt... Ja. zien ze het een beetje als een geldmachine. Dus met dat soort ogen kijken zij er tegenaan. Dus zij willen gewoon geld gaan verdienen. Ja. En daardoor gaan ze heel veel advertenties erop plaatsen, en noem maar op. En toen kwam Google, ja, een hele kale, mooie, strakke homepage... geen advertenties, en dat vonden mensen ook mooi. En, en, ook Google, er... en Google was natuurlijk geen gewoon zeggen. beter. En Google was ook Net beter, als ja. dat Facebook gewoon beter is dan huis. Ja, maar ik de kans dat net op te zoeken. Huis was de best bezochte site van Nederland in. In 2010, vorig jaar. Ja. Dus vorig jaar had je één Google, twee YouTube en drie was Hives. Nou, dus dan is het toch een slimme overname van de Telegraaf, kiesdier. Dat zullen we in de toekomst leren. Maar wat denk jij? Ik denk het niet. Ik, ik denk dat, het, uh, dat de heren van huis heel, heel, heel, heel goed hebben gezien... dat, uh, dat Facebook een enorme opmars aan het maken is. En dat dat nog lang niet is afgelopen. En... Ja, dat, dat, dat het toch heel lastig is als lokale speler om tegen zo'n enorm bedrijf als Facebook met, met zoveel kracht om dat op te boksen. Dus ja, ik, maar ik... hij is alleen in Nederland en de directeur van de Telegraaf Media uh, Groep die zene een interview. Ja, CNN is er, maar SBS6 blijft altijd bestaan. En wil hij als een soort SBS6 zien? Ja, ik weet niet of SBS6 altijd blijft bestaan. Ja, ik kijk uh, natuurlijk... Uh, uh, wat, wat ik zelf heb, mensen hebben steeds meer internationaal vrienden. Dus dan zit je op een netwerk en dan wil je ook met jouw vrienden... in Frankrijk, België, Spanje... wil je ook kunnen communiceren. En dat kan niet met het daar heb je Facebook voor nodig. Maar die uitspraak van die telegraaf topman... zet hem aan het denken, uh, Kees Ekers. Uh, ik dacht, wat is die man toch dom en beperkt? Want televisie kijken is een heel ander segment dan... Een sociale netwerk, uh, net zoals Durk-Jan net zegt, dat internationale, dat maakt het aantrekkelijk. Ja, maar Hives is natuurlijk wel, of in ieder geval vorig jaar, de allergrootste website in Nederland. Mm -hmm. Dus iedereen die in Nederland op het internet zit, zit ongeveer op Hives. Dus zo zou je het ongeveer kunnen zeggen. Ja. Dus het is helemaal niet zo raar dat zij denken van, hé, hey, als we dat nou eens kopen... dan uh, kunnen we daar mooi meeliften met, met allerlei dingen. De vraag alleen is, ja, hebben ze goed genoeg gekeken naar wat er in de toekomst gaat gebeuren? Ja. En het en, is natuurlijk een hoop geld hè, wat ze betaald hebben. Ja, ja 43 en, miljoen en, euro. Door. En wat ja. ook heel belangrijk is, huis is niet meer cool. Facebook is cool. En bij Huis zitten heel veel, ja, ook mensen tussen de, de, de, de, de 10 en de 25 jaar. Ja. En daar speelt het heel, heel belangrijk. Je moet cool zijn daar. Dus iedereen rent over en het gaat ook heel makkelijk overstappen. Kijk bij je elektriciteitsbedrijf is het wat moeilijker om over te stappen, maar op internet ja, het is allemaal gratis en je concurrentie zit een klik weg. Ja, heren, ik heb jullie beiden heel erg nodig bij dit onderwerp, want het is echt voorbereid door Rien Aarts en en Fatima de redacteuren, want ik zit voor mijn programma zitten we op al die sites. En dan laat ik Green en Jeroen beslissen waar we actief moeten zijn. Want we moeten op alle sites zitten. is goed voor het programma. Maar ik doe niet aan Facebook. Ik doe niet aan LinkedIn. Ik doe niet aan Hives. Dus zou je mij kunnen uitleggen, een van jullie beiden. waarom het slim is als je als groot bedrijf zo'n site opkoopt? Eigenlijk maakt het helemaal niet uit wat het doen. Zo'n groot bedrijf zoekt een geldmachine. En die wil hun advertenties kwijt. Dus je zoekt een, een, een leuk internetbedrijf met veel verkeer... waar ze een advertentie op kwijt kunnen. Dat is eigenlijk het enige wat ze, wat ze willen. Is het zo so simpel? Ja, het is allemaal spreadsheets uh, waar het over gaat. Het gaat allemaal over geld. Terwijl op het moment dat die bedrijven gestart uh, uh, werden... bijvoorbeeld toen Raymond Spanje Hive startte... ik weet dat nog heel goed... Um, toen ging het helemaal niet in eerste instantie over geld. Waar het over ging is dat ze gewoon een dijk van een idee hadden... en dat ze daar met een paar gasten gewoon keihard aan hebben gewerkt. Nou, en het geldt voor elk... Initi initiatief. Ja. Zo'n zo kleine ondernemer is verliefd op zijn product. Het wordt gebouwd uit passie. Precies. En als je naar een groot bedrijf gaat, gaat de passie daar weg. Je ja, gaat op geld. Ja, want er zitten, mensen, er zitten mensen die in loondienst werken, die zijn uh, vrijdag klaar, die doen de deur dicht en die gaan het weekend niet erover uh, nadenken. Luisteraars, u moet echt naar de website gaan en om de webcam kijken, want dan zie je ook <lacht> het gezicht van Dirk-Jan en Kees. En, en soms zeg je gezichtsuitdringen zeg je veel meer dan duizend woorden, dat is erg op de radio. Goedemorgen, Gerrit. Ja, een hele goede morgen. Zeg het maar. Ja, je uh, had het net over huis en Facebook. Maar ik heb zelf ook huis en Facebook. En ja. ik zit op het moment alleen maar op Facebook. Waarom? Nou, dat Heijs uh, toen overigens genomen door de Telegraaf. Voor mij maakte dat helemaal niet uit wie dat deed. Alleen de look werd in één keer anders. Hoe bedoel en... je? We hebben het oranje nee, ik kon de foto's niet meer groot maken. Hij werd langzamer. Ik miste de titels boven de foto's. Ja, dat en... zijn wel hele, hele grote dingen. Ja, <laughs> ja maar Kees, Mag kijk, ik... voor een gebruiker, nee, maar voor een gebruiker. Ja, dus Gerrit, ja. de Gerrit, telegra... wat is dan het verschil, Gerrit, als gebruiker? Dus je dacht, voordat het overgenomen werd, kon er meer? Um, nee, er kon juist minder. Voor mij. Ja. Sinds de overname. En, en wat heb je nu gedaan? Nou, ik heb huis heb ik nog steeds wel. Uh -huh. Maar ik ben er eigenlijk gewoon helemaal nooit meer op. Nee. Het is uh, allemaal gewoon onoverzichtelijk in één keer. Nou, dus maar... je ander boot wat Durk Jan zegt. Dankjewel ja, voor het duidelijkheid. Denk, we, toch, we moeten niet alleen Huis steeds maar afkraken. Want het is, we moeten ook wel weer trots zijn. Vroeger uh, hadden, we in hadden we startpagina op één, Iels op twee. Ja, uh, over startpagina dus, dus... even. Ik kreeg een tweet hier. Startpagina is bijna dood. En door het nieuwe systeem gaat dat extra snel. Vraag maar aan Durk. Nou, ze stonden nog in de top 20 vorig jaar. En ik heb het tien jaar geleden verkocht. Ja, ik kreeg ook de vraag uit eigen ervaring van Wesselsburg. Cultuurverschillen tussen grote en kleine bedrijven vermoorden creatief Klopt. en innovatief vermogen. 100% waar. 100 ja. waar. Ja. ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja. Oké, okay, nu ja. één kleine vraag. Want we gaan zo naar de muziek dat mensen even adem kunnen halen. Maar waarom zijn jullie beiden in de internetondernemingen ondernemingen uh, Kees? Nou, ik zat in de reclame... en en ik zag dat internet opkomen en dat was een hele spannende handel. Wat, waar nog helemaal niets gebeurde. In, in 1994 was dat. Dus ja, dat, dat was een soort pionieren. En jou erkend? En ik, ik ben een beetje nerd. En in de avonturen heb ik universiteit informatica gestudeerd in Leiden. En toen kwam ik in wat het, 90 of daarvoor nog met internet in aanraking. Dus eigenlijk door mijn studie. En, en toen dacht je, kassa. Ja, vroeg echt gaaf. Horporn. So I don't have to wait For porn huh? There's always some new sight For porn I browse all day and night For porn It's like I'm surfing at the speed of light For porn Trappy. The internet is for porn Dirk, je wou het zo net opnemen voor huis. Ik kwam de drakje ga je gaan? Waarom moeten we huis niet beschen? Nou, het is natuurlijk zo dat we... We moeten ook een beetje trots zijn op Nederlandse bedrijven. He, wat was het? In het begin, uh, toen we internet startten... toen was het allemaal nog pionieren. Nou, toen was ik met Ielsen steeds uh, ja, aan het spelen wie de nummer 1 werd. Startpagina was nummer 1, toen Ielsen. Maar het waren Nederlandse bedrijven die in de top 10 stonden allemaal. Nou, Toen kwam Google, natuurlijk een prachtig bedrijf... maar ook wel weer Amerikaans. Ik zou het heel jammer vinden als op een gegeven moment... Er alleen maar Amerikaanse bedrijven hier zitten. En de best bezochte site van Nederland buienrader Nee, maar we hebben nu.nl okay. nog. Uh, <laughs> kent, en en ja, die, die, blijft raad... altijd, die blijft altijd in de top drie staan. staat boven <laughs> nu. Ik nee. heb altijd geleerd, uh, ook in de videotijd uh, en dingen... dat porno en seks altijd goed was voor de ontwikkeling van nieuwe media. Als je zegt het gaat alleen om geld... dan kan Telegraaf toch de grootste porno-site kopen. Dan loop je toch binnen. Ja, misschien hebben ze die al, hè? Oh ja, oké, okay. daar, daar heb ik niet aan Misschien, <laughs> misschien publiceren ze dat niet. Nee, maar, maar, maar dus, want als je, als je echt zo nodig wat. Kijk, de Telegraaf heeft geen stijl. Dat is een on, on, on, ongelooflijk succes. Nee, ze hebben nooit geen stijl gehad. Nee, nee de, ge de, de aandelen. Leg me dan uit, ze hebben toch de aandelen in geen stijl? Ik bedoel, ze hebben nooit stijl gehad. Oh. <laughs> ja, de, de, jullie zijn, um, maar mag ik het zo zeggen, als ik zo klink uit jullie woorden, ben jij geen grote vriend van de Telegraaf, Kees? Nou ja, het is een gedrukte krant, hè? dat zijn niet echt mijn vrienden. Nee, maar uh, uh, kijk je hier ook mismeulend naar? Omdat nou, ziet... ik vind... Uh, nee, luister, ik ben, ik, ben een, ik ben natuurlijk een gigantische fan van gedrukte kranten. Van überhaupt van kranten. Niet voor niks, nu.nl opgestart. Maar telegraaf is het natuurlijk een beetje pleepapier uh, met, met onzin erop gedrukt. Dat is propaganda, dat, dat, is, dat heeft niks met nieuws te maken. Wat mij betreft in ieder geval. En precies dat gevoel, Dirk Jan, dat zeg je dat toen de telegraaf huis overnam... kreeg je dus de negatieve gevoelens van de moedermaatschappij... die op die internetsite uh, uh, terechtkwamen. Ja, en het, het, het, het frappante is dat geen stijl, wat nee. dus ook eigenlijk van de telegraaf is... een actie begon, Huis moet dood... Ja. Dus die ging, er, die ging er tegenaan. En die zei, Hives is digitale HIV. En uh, begonnen erg agressief tegen uh, er tegenin te gaan. Ze hebben hele pagina's gemaakt hoe je zo snel mogelijk van Hives afkwam. Maar Kees, als dit jouw eigen bedrijf zou zijn... zou je de jongens van Gisteel geen, geen trap hebben gegeven als jij alle aandieren bezit? De jongens van Geen Stijl? Ja, nee, maar het gaat er namelijk om dat je in één bedrijvengroep groep... Een investering van 43 nou, maar, maar Geen 000... Stijl gaat, gaat heel goed binnen Telegraafconcern, Telegraaf Concern, hè? Ja. Dat, dat, dat is dus heel succesvol binnen Telegraafconcern Telegraaf Concern doorgegroeid. Dat hebben ze ook heel goed gedaan. Oké, okay, nu krijg ik hier. Grote bedrijven zijn vaak log en niet flexibel. Kelling voor creativiteit en innovatie. Internet is snel en zeer flexibel. Kleine bedrijven hebben hier een voorbeeld. Grote bedrijven drinken te veel in, oude structuren en vergaderen te veel. Dat is lastig in een markt die verandert. Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Ik moet zeggen, ik vind het wel goed dat de, de Telegraaf Media groep. Sowieso flink aan het investeren is in internet. Dat vind ik wel weer positief dat ze het doen. Maar je ziet bij grote bedrijven, zie je inderdaad dat het puur om cijfertjes gaat. Er zit geen creatief brein bovenin. Het gaat puur om financiële cijfertjes. Daardoor gaat Apple natuurlijk heel goed. Bij Apple zat wel een, een, een creatieve di dictatorman uh, daarboven, Steve Jobs ja. die precies zei hoe het moest. Maar bij de meeste bedrijven is het, is het ja, financieel aansturen. We moeten elk jaar weer meer hebben. Maar je hebt en, toch en, bij de Telegraaf Media Groep ook zo'n creatief brein die over internet gaat? Dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Nee. Jawel, ja, ja, ja. Is hij er? Ja, die, die, die, die, ik weet zijn naam niet, maar die, die zit er wel. En net wat ik zei, ik, ik, ik vind het mooi dat ze aan het investeren zijn. Ze zijn natuurlijk samen met Sanoma, zijn ze de twee grote internetuitgevers ja, in, in Nederland. Nederland. Ja. Dus Kees, dat... als, je, als je nu kijkt, ik heb hier een hele lijstje My Simon met, met, met flops uh, uh, van dingen. My Simon, Blue Mountain, Likos, Netscape, Geocities broadcast.com. Ja, maar dat zijn geen allemaal failures, hoor, die je noemt. Nou, er dan... zitten een aantal hele mooie bedrijven bij... ...die de weg geplaveid hebben voor het internet in de hele wereld. En Lycos bijvoorbeeld, en Netscape... ...dat zijn bedrijven die hebben ervoor gezorgd... ...dat uh, de Googles en, en, en, en dat soort partijen nu kunnen bestaan. Ja, maar Netscape is gekocht voor 4,2 miljard, uh, miljard uh, dollar in 98... ...en Netscape is nu ter ziele. Ja, maar ze hebben wel hun functie gehad... Ja, maar het geld, het kapitaal is vernietigd. Mm, in zoverre dat er, dat er op basis van die technologie en de kennis die daar is opgebouwd... Ja. allerlei bedrijven zijn uh, ontstaan. En dat toevallig dat bedrijf het niet gered heeft, ja, dat, is, dat is even dus dat punt moet, twee. Dan moet je naar de spin-off ervan kijken. Ja een hele industrie op gang geholpen. Dat Netscape dat was basically was dat de eerste echte ja. webbrowser die er was. Ja, Voor het ja. grote publiek in ieder geval. Ja. Maar degene die het gekocht hebben, ja, die hebben natuurlijk een kat in de zak gekocht. Yes. Maar wat je ziet bij internetbedrijven, je kan giga snel stijgen. Wij waren, met startpagina was ik in, in twee jaar de nummer één van Nederland. Terwijl ik gewoon vanaf de zolderkamer startte. Ja. Maar internetbedrijven kunnen ook giga snel naar beneden weer. Ja. Weet en, je wel? En hoe, en, hoe en moet je ervoor zorgen dat. Welk bedrijf heb jij nu? Ik heb nu mijnwinkel.nl. Dus ik zit en, in de webwinkel. winkel webwinkels. en wat is dat? Ik help mensen, we zijn de marktleider in Nederland. En ik help mensen uh, een webwinkel te starten. Dus access 4 heeft een webwinkel bij mij. En uh, ja, iedereen die maar wil als verkopen. ik dus morgen wil beginnen met prim-t-shirts. Ja, prim-t-shirts, precies. Of prem, uh, ja, uh, mokken, noem maar op. Ja. Dan kan je dat gewoon heel makkelijk bij mijn winkel doen. Ja. En dan betaal ik jou een bedrag. Ja, en remant. dan doe jij alle uitvoering. Je bent een soort. Als ik in het klassieke termen begin, heb je een soort, een soort winkel... waar iedereen dan kan komen om zijn dingetjes te italeren. Nee, het is, het is wel je eigen winkel. Dus het is Premtime.nl of Premtime.shop.nl, eigenlijk ja. beter. En dat is jouw winkel. En ik zit er eigenlijk achter. Een soort Intel Insight. Dus een computerkoop zit er uh, een chip in Intel Inside. En ik zit dan eigenlijk, zeg maar, in de webwinkel erachter. De en Kees, de motor. Kees Egers, wat doe jij nu? Uh, ik heb een softwarebedrijf op het gebied van e-mailmarketing. Wat dus, is dat nou? Nou, wij bouwen uh, software... High-end software voor grote bedrijven, met name banken, verzekeringsmaatschappijen. Je bedoelt die ongewenste brieven, daar <laughs> nee. <zit er> achter. <laughs> nee, nee, we doen geen spam. Nee, nee, nee, nee. dat is allemaal. Nee, uh... maar leg me uit, want ik ben echt een digibit. Het interesseert vroeger niet. Nou, er zijn voor, maar... uh, uh, grote banken die hebben grote klantenbestanden. Ja. Die hebben miljoenen klanten en die willen ze op de hoogte houden van allerlei dingen die er spelen. En wij verzorgen de infrastructuur daarvoor. Wij zorgen ervoor dat dat uh, in de juiste inbox uh, Komt. Maar, maar, maar zei jullie dan met deze bedrijven, de Zijn jullie helemaal Nederlands. Ik bedoel, wie programmeert er voor jou? Uh, de ik, de ik, zit, ik vlieg woensdag weer naar Argentinië. Daar heb ik programmeurs zitten in, in Buenos Aires. Argentinië? Ja. Is, is, is Argentinië ineens, want vroeger was het toch allemaal India? Ja, maar als iedereen de in India gaat, moet ik juist de andere kant op gaan. Hey. En ik zal een voorbeeldje geven. Ja. Ik ben nu veel bezig met, met iPad-applicaties. Uh, um, ja, Barbara heeft een iPad. Ik ja. snap niet wat het handige maar ik daarvan ik vragen, is. vragen, telebankier jij eigenlijk, of ja. niet? Dat doe je via Thuis via mijn laptop, ja. ja. zie je, dus je bent geen digibet? Nee, ik, nee bedoelde, ja. ik snap het wel, maar ik kies er, ik kies er. Je hebt gelijk, laat me het beter zeggen. Ja. Ik, ik wil niet voorop lopen bij al die ontwikkelingen. Dat had ik twintig jaar geleden. En nu denk nee. ik, ja, ik heb het wel een beetje gezien. Ik hou maar, het toch niet meer bij. Ja, mee. Maar jij zou niet meer naar de bank willen met je papiertjes, toch? Nee. Nee, precies. Ja, ja. Dus ook, dus, maar ik, ik, ik programmeer dus veel in, laat veel in Argentinië programmeren. Waarom? Omdat het gewoon veel goedkoper is. Voor hetzelfde, ge, in Nederland, als ik een iPad-programmeer een maand bezig moet houden... Ja. Voor datzelfde bedrag kan ik in Argentinië iemand vijf maanden bezighouden. Dus waarom zou je dat niet doen? Er zijn ook goed gekwalificeerde mensen. En in India, wat betaal je daar? Drie maanden of vier maanden? Ja. Nee, ik, mijn, mijn grootouders komen uit India. Maar oh, dus ja, ik ja, kom ja, geboren ja. in Zuid-Amerika. Dus je zit wel goed. Echt, okay. wat, dus doe jij dat ook in ja, Nederland? Wij, zit, wij zitten in vijf landen. Um, en onder andere in Argentinië. We zitten ook in Buenos Aires. <laughs> ja, ja. Jullie concurreren met elkaar. Moet, nee, nee, nee, we zijn absoluut <laughs> geen concurrenten. Nee. Okay. Nee. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen, Prem. Zeg het maar. Ik wilde even reageren op de discussie. Ja. Uh, ik begrijp dat wij uh, trots moeten zijn op uh, Nederlandse producten, dat is heel duidelijk. Uh, eigenlijk een beetje de stelling die ik proef is van nou, zodra zo grote bedrijven die eigenlijk, uh, uh, waar de beslissers ver afstaan van de materie, uh, dat het fout gaat. Ik heb veel meer het idee dat het uh, is vanwege het feit, uh, internet is een snel medium. Uh, het is een snelle wereld te veranderen, veel dingen. En dat betekent ook dat uh, de mensen die uh, zijn geïnteresseerd, ieder mens is geïnteresseerd in veranderingen, in nieuwe dingen. Ja. Dat uh, ja, bestaande dingen gaan saai worden. En als je naar Facebook kijkt, uh, dan, is dat ineens, dan wordt de wereld ineens weer veel groter. En uh, is het veel boeiender? Ik denk dat dat veel meer een criterium is. Ik kijk naar mijn gasten. Je bent het gedeeltelijk met hem, met hem, met hem eens. Ja, het is natuurlijk, nou, wat ik al zei, wat, wat is cool, wat is niet cool. En uh, ja, nee, nee. Op het ogenblik uh, ja, is Hives niet cool, dus iedereen uh, rent weg. Maar je hebt best kans ja. in, de, in de toekomst Facebook ook uh, minder cool Ik gaat heb, worden. Hartstikke bedankt voor het bel. Ik heb hier een tweet voor uh, Kees, die zal hij leuk vinden. Martijn Molenaar zegt... verantwoordelijke bij de telegraaf gebruiken waarschijnlijk zelfs geen hives. Ze wisten niet dat het op zijn retour was. En dan blijkt dat van de drie bestuurders van de telegraaf-mediagroep... er maar één een Hive-pagina heeft. Het gaat om oud-KPN'er en chief operating officer Patrick Morley... dat is de creatieve man, die sinds juli 2010 hiver is... Inmiddels heeft hij twee vrienden. Ja. <lacht> ja. Nee. ja. Zijn moeder en Ik denk dat hij op Facebook wel actief is. Ik ja, dat, dat vind ik ook een grappige want ik krijg hier van uh, um, uh, meneer AKA Visser die zegt. Ik gebruik sociale media voor promotie van mijn ziekenomroepprogramma. Ik vind het opvallend dat op Hive de schoonmaaksters en de verpleging zit en op Facebook zit voornamelijk middenkader. Raad van bestuur en hoge managers bereik ik via LinkedIn. Hive kan gro groot genoeg blijven als ze meer naar de doelgroep kijken die nog gebruik van ze maakt. Ja, maar Hive is een beetje de top op uh, van de sociale netwerken. Hè? Dus daar zitten mensen op van, van 12, 13, 14, 15 jaar en op een gegeven moment als ze ietsje ouder worden, dan schuiven ze door naar boven toe. Ja. Okay. Maar ik kan me wel vinden, die stelling, hoor. Facebook wordt eerst door de, de, de, de wat slimmere mensen opgepakt, om het zo ja. te zeggen. En daarna, ja, daarna moet het wel door. Want je wil ook vrienden worden met, met iedereen. Dus ja. het en verspreidt zich als een olievlek. Waar zit jij zelf op? Ik zit met name op LinkedIn. LinkedIn. En Kees? Ja. Facebook. Facebook. Oké, okay, ja, ik zit op geen van beiden. Um, Barbara vraagt zich af, want ze wil ooit nog miljonair worden. Is er nog wat te ontdekken op uh, internet? <laughs> waar ze kansen kan pakken? Ja, ik, ik denk... Dat als je met het idee gaat ondernemen dat je miljonair wordt, worden, gaat, wil worden dat het nooit goed gaat. Als je naar Kees en mij kijkt. Wij, wij zijn gepassioneerde mensen. Dus op een ge Ik had helemaal het idee dat ik uh, een grote klapper zou slaan. Ik had een goed idee. Ik vond het leuk. Ik ging het uitwerken. En het werd pas de nummer site van Nederland. Ja. Kees... Maar, ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ondernemer, dat gaat over passie. Dat gaat over je energie ergens op zetten. Dat gaat totaal niet over geld en dat soort zaken. Ja, want uh, Tjarek Reininga die zegt vaak verandert bij overname impliciet of expliciet het doel van het bedrijf. Is dat uiteindelijk ja. toch de bottomline? Ik denk het uiteindelijk wel. Ik denk dat bij een overname, als je veel geld voor een bedrijf betaalt... dan moet dat geld er wel uitkomen, dan moet rendement gedraaid worden. En de oprichters van het bedrijf die zijn bijna nooit een bedrijf begonnen om de poen. Die zijn begonnen omdat ze niet anders konden. Die wilden dat ei leggen en, en ja, die hebben met hun passie dat opgebouwd met hun eigen handen. Maar ja, oprichter is trouwens ook een soort held hè, voor de mensen. Dat zie je bij Steve Jobs ook en Raymond Spanjaard van, van Hives. Ja. En die, die communiceren ook direct met de mensen daaronder... Ja. Raymond die stuurde regelmatig berichtjes naar zijn hele huisgroep. Van ja. hey, zal ik gaan adverteren? Ja, ja. nee, kunnen jullie meedenken? Dilemma's werden gedeeld. Ja, er ja, zit ook en, sympathie in. Ja, precies. Ja. En dus was het wel slim, want er zijn spraken van Facebook naar de beurs, LinkedIn naar de beurs. Kan je liever naar de beurs gaan dan dat je verkoopt aan een groot conglomeraat? Als je, denk ik, internationaal bent, zoals Facebook wel... maar in Nederland denk ik dat het, dat het vaak te klein is om dat te kunnen doen. Als je trouwens een groot conglomeraat bent... dan kan je ook op andere manieren innoveren. Wat, misschien een leuk voorbeeld, de Hema. Die ja. verkoopt online alles. En die heeft, toen hij uh, online ging met zijn producten... gedacht, ik ga niet de rookworst verkopen... maar ik ga samenwerken met kleine bedrijfjes. En die is samen gaan werken met Album Printer, ja. Een bedrijfje waar je zo'n fotoalbum ja, kan maken. Ja, mijn dochter is net getrokken, ja. Geloof me, <laughs> daar kreeg je zo'n prachtig boekwerk precies, met precies. natuurlijk. En... En het is het best lopende product in de Hema winkel. Klopt. Dus dat vind ik een hele mooie uh, voorbeeld van grote bedrijven met kleine bedrijven die succesvol kunnen samenwerken zonder dat er eigenlijk een overname is. Dus plaats je moet vind. niet overnemen, je moet samenwerken. Dat, dat werkt altijd veel beter. Wie ja. van jullie werkt niet met vast personeel, maar alleen met ZZP'ers? Ik. Yeah. Ja. En waarom doe je dat? Omdat de mensen daardoor veel beter gemotiveerd zijn. Ik geef ze ook dan een, een, een aandeel van het bedrijf. Ja. Dus, en kijk, als jij in een, een, een, een groot bedrijf zit en je wil een andere stoel hebben... dan ga je naar je baas toe en die zegt... Hey, oh, als ik jou een andere stoel moet geven, <laughs> moet ik iedereen een andere stoel geven. Dat lukt niet. Maar als ZZP'er kan je gewoon zeggen... ik nou, koop zelf een ideale bureaustoel en maak mijn eigen scherm, noem maar op. Ja, dat, dat vind ik ook okay. zeker. Jij werkt ook nog steeds met mensen in loondienst? Of, uh... Ja, wij werken ongeveer met 50% mensen in loondienst en 50% uh, ZZP. Ik denk ook dat dat de toekomst is. Ja. Ik denk dat ontzettend veel mensen die nu nog in loondienst zitten straks eigenlijk een soort van zelfstandig ondernemer worden. Als ik nou de conclusie trek, uh, uh, je kan als klein bedrijf dus liever samenwerken... in plaats van in, in de grote groep komen. Maar hoe moet je dan cashen? Nou, het, het, het, het, de, jouw stelling moet je vanuit het grote bedrijf kijken. Ja? Als je wil innoveren als groot bedrijf, dan moet je eigenlijk met die kleine bedrijven samenwerken. Ja. Ik werk samen met, met mijn winkel, werk ik samen met PostNL en KPN en ABN Ambro... die hebben geen aandelen in, in mijn bedrijf. Maar we werken wel heel goed samen. Ja. En Kees, dat doe je, want de grap is wel dat jullie die grote bedrijven wel nodig hebben om aan geld te komen, om aan uh, markten, uh, hoe noemen we dat, ruimte te komen en dergelijke. Ja. Dus, uh, uh, en dat grote bedrijven. Maar ze hebben die kleine bedrijven natuurlijk ook nodig om, uh, om tegemoet te komen aan de wens van de klanten. Ja. Die kleine bedrijven die kunnen heel snel innoveren en dat is vaak binnen grote bedrijven een stuk lastiger. Oké, okay, ik krijg hier uh, de laatste... Uh, Sinds Hive is vernieuwd, wordt een kwart van mijn beeld verplicht gevuld met reclame voor sites met halfblote uh, pagina's. En Facebook is het privacy verslindend monster dat alleen bedoeld is om winst te genereren voor de heer Zuckerberg. Het zou verboden moeten worden. <laughs> ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik, we zullen het nog een keer over privacy. Ik vond het hartstikke leuk ja. dat jullie me gast waren. Hartstikke bedankt, luisteraars. En voor de mensen die er niets snappen, ik snap er ook de helft niet van, maar toch blijft het leuk. Ik dank alle deelnemers en luisteraars. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Mijn complimenten aan redacteuren Rien Aars en Fatima Basha... die dit onderwerp helemaal hebben voorbereid. Productie Jeroen Schapok, Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport. Marien Albertsboer, eindredactie en regie, De iPad-bezittende Barbara van der Klis. Zo meteen Jan van der Putten, daarna Felix Meuters met een gids.fm. Oh ja, en de uitspraak in het Ajax-drama aflevering 683. Tot morgen, namaste, dag.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 Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn. Het is easy december bij Weekamp.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Ook je hippe ski outfit. Nu tot 15% korting. Eerst Weekamp.nl. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 Wij zijn Promovendum en bieden aan HBO'ers, academici en hoger personeel de voordeligste en meest complete zorgverzekering van Nederland, zonder extra eigen risico. Kies voor kwaliteit en kijk op promovendum.nl. Dit is Radio 1.